Het internationaal Atoomenergieagentschap benadrukt dat kerncentrales nooit aangevallen mogen worden. In Saint-Denis, een voorstad van Parijs, hebben vanmiddag duizenden gedemonstreerd tegen racisme. Aanleiding voor het protest zijn herhaaldelijke racistische uitlatingen tegen de burgemeester van de stad. Het is een zwarte man van wie de ouders uit Mali, uit Mali komen. En zo werd hij in een programma op de Franse tv vergeleken met een mensaap en de leider van een primitieve stam... Het Franse Openbaar Ministerie stelt een onderzoek in naar de uitlatingen... en ook onderzoekt justitie de vele online haatberichten over de Franse burgemeester. In Afghanistan zijn in ruim een week 77 mensen omgekomen door extreem weer. Het land wordt geteisterd door hevige regenval... met grootschalige overstromingen en aardverschuivingen tot gevolg. En er zijn ook zo'n 140 gewonden. Eerder dit jaar kwamen ook al tientallen Afghanen om door noodweer. En het wedstrijdseizoen van de postduivensport kan toch beginnen. Het ministerie van Landbouw heeft de regels versoepeld. Die golden vanwege de vogelgriep. Maar sinds gisteren zijn evenementen en tentoonstellingen met niet-risicovogels... zoals duiven, kanarissen of parkieten, weer toegestaan. Het weer het is bewolkt met soms wat zon. Vanavond dan trekt de wind aan. En vannacht gaat het vooral aan de kust stevig waaien. Aan de Noordwestkust mogelijk stormachtig. Koelt af naar een graad of 11. Morgen, eerste paasdag, geregeld buien. Ook soms wat zon en dan een graad of 12. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort.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 Veranderd. Neem het onder handen Laat het niet meer los Leef je eigen Zijn we in de zomer. Alle wolken, bij en over. Als we één op zelven geloven, worden alle dromen bij. Wacht niet tot een Stap vooruit, vooruit Stap voor stap naar de zon Ja, welkom bij het tweede uur van Entertainer View. En langzaam wordt het zomer. Ja, we kunnen er al wat van merken natuurlijk. We zitten al in de zomertijd natuurlijk van, uh, ja, vanaf uh, eigenlijk het afgelopen weekend. Hè. Ja, daar hebben we het over gehad in Zandvoort voor jou. En uh, ja, ja, ja, je merkt toch wel dat het weer gaat veranderen. En uh, ja, het wordt wel wat beter. Ondanks uh, ja, de wind die er ja, steeds bij aanwezig is natuurlijk. Maar goed, uh, het mag de pret niet drukken. Wij gaan naar uh, Jack Barbet.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 Bals, soms wil ik even voelen wat er in me gaat gebeurt. Even weg van alle drukte, waardoor het leven wordt gekleurd om even te rusten bij de bron.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 Gewoon muziek. Eerbetoon aan Jan Lelyveld. Gezongen door Jack Barbey. En uh, wij gaan uh, ja, naar Jeffrey Hees. En hij uh, heeft het over. Kom bij me terug. Blijf bij mij tot 7 uur. Entertainment View. Wat mij niet alleen staan, maar niet bij me weg. Laat mij dit doen. je weet het was er fout. Ik heb me laten gaan. Raten met mij en ik ga weer erheen. We waren samen hier in de kamer en je lachte gemaakt. Door radio heel zacht en de kaarsen waren laag. Ik had me voorgenomen, nooit weer weg gevaar. Ik kwam me er wat vrienden. Ik kon de verleiding niet te staan. Kom toch bij me terug. Dat mij de alleen staat, ga ik naar mijn weg Lijkt mij niet te en Je weet het was een fout Ik heb me laten gaan, raad de keer met mij En ik heb je er doorheen Ik heb je toen dat ik ons zou laten staan Je ogen straalde blij en je keek me op aan Maar dat ik weer op pad ging, dat was een slechte idee Je vindt mij vertrokken, ik heb het mezelf gedaan laat mij niet alleen staan ga niet bij me weg, laat mij niet te leeg Jullie weten het was een fout, ik heb me laten gaan Praat me keer met mij en ik ga weer doorheen Ik heb nu toch zo pijn, de hele dag heb ik maar Het is mijn eigen schuld, dat jij me zomaar achterlief Ik ga voor jou nu weg, dan kom toch bij me terug Ik laat je niet alleen staan Ik wil je in mijn leven terug ...Jeffrey Heuzen en kom bij me terug. Federico Adrute, ja, hé hey, sst. Federico Adrute, die vraagt een plaatje aan en hij wil nog graag een, een plaatje horen. Pierre Besterveld en er is iets in jouw lach. Ik kan je niet weerstaan, er is geen houden na. Jij kwam bij mij, in die kille novembernacht. Jij kwam bij mij, ik zag het in een oog. De tijd leert ons alleen, dat jij en ik hier samen voor altijd een eeuw zijn. Ja, ja, er is iets in jouw lach. voor jou bestemd, een wonder kwam, dat jij me toen de aandacht gaf, een wonder kwam, ik zag het in een oog, en de tijd leert ons alleen, dat jij en ik hier samen voor altijd en eeuwig zijn, ja ja, er is iets in jouw lach, er is iets hoe jij kijkt, dan zegt wat bij mij hoort, dat jij echt alleen Het zal alleen de waarheid zijn. Al wat we kunnen doen, geef mij maar een zoen. Dat wij op elkaar vertrouwen, en ik met jou leven, ma. Oh, er is iets in jou. Dat wij op elkaar vertrouwen, en ik met jou leven, ma. En zal je van mijn leven hebben nooit weer laten gaan, ja, ja, ja. Titel van deze plaat, er is iets in je lach. Pierre Biesdeweld aangevraagd door Federico uit Druten en aan de telefoon. Ja, hebben we niemand minder dan Matthijs Koning. Matthijs een hele goede. Ja, avond is dan, hè? Ja, het is net avond. Goedenavond, Het is net avond. Goede Ja. Hey, gisteren was het feest. Zeker. Ja. Was Ik het? Was het, op, het ook feest of niet? Ja, zeker. Als de vrijdag aangebroken is, dan begint het feest al. Ja, ja toch? Hey, maar euh, ja, euh, nou ja, de, deze plaat, euh, ja, is, is al eventjes uit natuurlijk. Ja, hij is nou meen ik uit mijn hoofd een week of vier ja. maand ongeveer. Ah, Oké. Okay. Uh, dus uh, wat dat betreft valt het mee, maar uh, ja, ja. zeker. En momenteel gaat hij lekker, dus. Ja, nee zeker, dat is super leuk. Het is altijd spannend uh, wat een plaat gaat doen en uh, je kijkt dan toch altijd stiekem een beetje naar wat cijfers <kijkt> natuurlijk. En dan, dan ja. hou je de, de, de streamingsdienst in de gaten. Ja. En uh, daar mogen we niet klagen. Nee toch, want hij staat ook op YouTube hé? Ja, hij staat ook op YouTube inderdaad. We hebben een clipje bijgeschoten, uh, Lekker in een cafeetje gedaan, dat ik dacht van weet je wat, ik heb zelf ook een gezellige avond, want ik, ik ben niet zo fan van clips opnemen. Dus ik dacht, ja. weet je wat, we maken van een nood en deugd. Ja. Uh, we zetten de tap open en we filmen. <laughs> ja, nou ja, waarom niet? He? Ik ja, bedoel, het is, het, is, het is een vrolijke clip geworden. Ja, en dat was ook oprecht mijn insteek, inderdaad. En uh, dat is leuk dat dat dan op, uh, op video terug is te zien. Ja, ja, nou ja, dan kun je in ieder geval nog eens naar jezelf toe kijken... Of, of dat allemaal wel goed gegaan <laughs> is. Uh. <laughs> ja, precies. Hé, hey, maar, uh, ja, ja, hij gaat loopplekken En, en uh, ja... Loopt hij ook zo lekker dat, uh, dat je daar optredens uit, uit voorthaalt, of, uh... Ja, weet je wat het is? Ik, ik ben natuurlijk al uh, best wel wat jaartjes bezig. En ja. met elke single, elke single die breng je uit met een soort van verwachting... ...slash hoop van, joh, hè? Uh, hiermee gaan we verder komen. En hiermee uh, hebben we een olievlek te pakken die dan groter wordt. Ja. En met dit nummertje is dat hetzelfde. En dat is wel gaande, moet ik zeggen. En wat ik merk, en dat is, dat is best gek... Uh, waar je het zeg maar vijf jaar geleden, bij wijze van, uh, nog echt van de inter internetreclame moest hebben... lijkt het wel alsof het mond-op-mondreclame weer terugkomt. Ja, ja. Ja, het bl blijft toch het beste effect, zeg ik altijd. Ja, ja dat, nou, 100 procent. En daar ben ik wel blij mee. Uh, en ik merk ook door die mond-op-mondreclame dat ik uh, niet, alleen, niet alleen per se in Brabant meer blijf... dat het uh, daar, daar ook zich verspreidt. Ja, ja, ja. Ja, maar dat goed, dat, dat hebben wij natuurlijk ook. Hè. Uh, kijk, uh, ooit is het uh, begonnen uit, uh, uit de piraterij, uh, lokale radio. En ja, lokaal is eigenlijk niet lokaal meer. Nee, nee maar dat zijn leuke ontwikkelingen. Ja, dat, uh, dat sowieso ben ik met je eens. En, uh, maar hoe, hoe lang zit jij nou in, uh, in het vak, uh, Matthijs? Nou, ik ben inmiddels 34 jaar oud. En ik uh, zit er al 17 jaar in ongeveer. Dus uh, we zitten bijna aan een uh, tof van een jubilea. Ja, zeker. En ik, ik, ik ben nooit zo van de jubilea jubilea jaren en zo. Ja, niet zo maar, bescheiden, uh, he, Matthijs. Nou ja, af en toe werkt de bescheidenheid mij tegen. <laughs> ja. Maar uh, nee, dat is superleuk. En ik ben, uh, ik ben oprecht heel erg dankbaar dat ik... Uh, kijk, we zijn nog niet waar we zijn willen, qua bekendheid per se. Maar Matthijs ja. koning is geen onbekende naam. Nee, nou ja, en, ik, uh, de, de naam ken okay. ik wel. Dus. <laughs> nou nee, precies. En, uh, dat is leuk en dat is top. En ik ben, ik ben blij dat ik het, uh, we doen al 17 jaar lang, doe ik eigenlijk alles zelf. Ja. En uh, ik ben blij dat ik daar op deze manier uh, uiteraard met wat hulp, maar gewoon zo vol mag houden. Ja. Nou ja, dat uh, hopen wij natuurlijk uh, met jou mee. Ja. En, en uh, ja, we hopen natuurlijk uh, over een uh, jaartje of acht uh, daar uh, toch wel een, uh, ja, uh, op zijn minst een uh, groot ahoy uitverkocht uh, met, met wat, uh, <laughs> Ja, laten we beginnen met een lokaal theater. Ja. <laughs> <laughs> nou ja, maar ik bedoel, je jubileum 25 jaar met Huis Koning, ja, dat, dat moet, toch, uh, hè? moet toch lukken, moet gevierd worden? Nou, zonder meer, helemaal mee eens. En ik ben, ik ben ermee bezig om in, uh, in Oosterhout, waar ik zelf woon, om daar het kalenderjaar 2027 een theateravondje te doen. Ja. Uh, heel iets anders als wat mensen van mij gewend zijn, maar gewoon echt even een avondje dat je denkt van, jeetje, dit is mooi. Ja. Dus okay. dat, uh, dat zit in het vat. Oké, okay, en uh, daar is nog geen, uh, geen richting of datum over. Uh... Nou ja, het najaar. Ik, ik, ik zelf mik op het najaar, omdat ik het najaar zelf uh, fijn vind qua setting. Het avondstheater. Het is buitendonker, uh, gezellig, fijn, ja. romantisch. Ja. Dat... ja, dat je in ieder geval uh, de, de, de wat slechtere periode, zullen we maar zeggen. Dat je dat je. De... De zomeravonden, daar ook zelf ook van een barbecue. En dan, uh, ja, dan, dan zie ik het zelf niet voor me om in het theater in te gaan. Nee, nee, maar dan wel de radio aanzetten, natuurlijk. Honderd <laughs> procent. Kijk, dat is dan weer een voordeel, zie nee, Absoluut, nee, het is helemaal eens. Hé, hey, maar um, ja, dus, dus in ieder geval in het najaar. Uh, probeer je daar het uh, theater dus, uh, uh, ja, aan te schieten. En, uh, en daar een soort van uh, ja, avondje Matthijs Koning uh, te organiseren. Ja. En uh, hoe, hoe moet het er een beetje uit gaan zien? Ja, ik heb nu in mijn gedachte dat het dan een avond zou zijn... Uh, <tossimus> ja, het is een beetje stom om, te zeggen, stom om te zeggen, maar niet eens met mijn eigen muziek per se... ...maar gewoon om te laten horen van joh, wat is Matthijs Koning en wat kan Matthijs Koning nog meer? Ja, ja en, en, en ik denk uh, dat mensen daar voor stel van zullen staan. Ja, en, en zitten daar ook nog een uh, uh, aantal uh, uh, verrassende artiesten bij? Nou, dat sluit ik niet uit. Ik heb uh, in de loop der uh, jaren uh, natuurlijk best wel wat contacten op mogen doen. Ja. En met de ene heb je dan wat meer contact dan, dan met de andere, maar uh, het, het is niet onmogelijk. Ah, oké. Okay. Dus, uh, dus uh, dat wordt een echt, uh, ja, een, vo een volle show laten we het zo zeggen. Het moet een volle ja, show wat worden. Mij, wat mij betreft wel inderdaad. Ja. Het is natuurlijk ook, kijk, en uit, aan het einde van de rit het draait het natuurlijk allemaal om centjes. Ja. Uh, moet je ook even kijken wat gewoon realistisch is. Ja, inderdaad. Kijk, ik zeg altijd... ...we doen het niet voor niks. Nee, nee, voor niks komt de zon op. Juist, inderdaad. Nee, ik bedoel inderdaad... ...links of rechts een boterham... ...moet iedereen verdienen. En, ja, ja, kijk... ...en ik zou zo'n avond dan willen organiseren... ...en dan maakt het mij, maakt het mij persoonlijk niet uit... ...dat het mijzelf wat centen kost... ...want ik vind het gewoon te mooi om het niet te doen. Ja. Uh, maar goed, de mensen... Die ik dan in mijn hoofd heb, die als eventuele gastartiest zouden kunnen komen, ja, die komen niet voor niks. Nee, nee, inderdaad. En uh, nou ja, weet je, daarom zeg ik: iedereen, uh, ja, uh, die, die dagelijkse leven, uh, uh, concerten bezoeken en dat soort dingen, zullen, uh, zullen dat wel weten. Hè? Wat het wat een beetje, uh, uh, wat de inventarisatie een beetje kost. Ja. En uh, ja. Maar de mensen ja, die naar de radiotelevisie en dergelijke luisteren, die, ja, die hebben totaal geen benul wat het kost. En die zeggen toch altijd van, ja joh, maar dat, dat valt toch wel mee. En, nee, nee, de prijzen zijn soms enorm hoog. En uh, ja, daar uh, moeten soms ook uh, ja, toch wel de, de kaartjes aan aangepast worden. Ja, exact. Die zullen schrikken van wat het allemaal uh, teweeg brengt. In ja, ja, ja, ja, ja. En, uh, en, en de mensen achter, uh, achter de bühne, zeg ik altijd maar. Ja. Uh, die, die kosten toch ook geld. Dus ja, al met al. Maar dat neemt niet weg dat Matthijs Koning dus niet in het theater komt. Nee, dat is wel de insteek. Ja, en uh, dat, uh, dat gaat. Ik ben bang dat het goed wordt gekomen <laughs> Hey Hé Matthijs? Ja, hé, hey, dankjewel in ieder geval. Legt er, uh, leg er trouwens wat nieuws in het vat? Of? Ja, ik ben voornemens. Uh, ja, dat zal september, oktober zo heel uh, ruw uh, gezegd zijn. Ja. Uh, ja, dan wil ik toch zeker wel met een nieuwe plaat komen. Ah, oké. Okay. Daar uh, houden wij ons uh, bij aanbevolen. Super, helemaal goed. Hé, hey, hou ons op de hoogte en uh, ik zou uh, nog één ding willen vragen. Kun jij uh, jouw plaat aankondigen? Zeker, en ik wil jullie eerst bedanken voor de tijd dat ik in de uitzending mocht zijn. Graag gedaan. En dan is het nu tijd, lieve luisteraars, om te luisteren naar de nieuwste single van mij, Matthijs Groning. Gisteren was het feest. Hey, uh, fijn paasweekend, uh, Matthijs, en, uh, en maak er fijn. wat moois van. Hoi hoi. hoi hoi. Hoi hoi. Ik zie mezelf in langzame slaap, oh wat een nacht, oh wat een nacht. Het komt nog steeds hier in mijn hoofd, te veel gezegd en weer beloofd. In de tent. Nou, ik weet wel dat iedereen mij nog kent. De druk Oh wat een dag, oh wat een dag Gisteren, dat lijkt zo vaag. Wat deed ik nou, dat is de vraag Wat is geweest, dat is geweest Vanavond is er weer een feest Het is vanavond weer een feest in de tent Nou, ik weet wel dat iedereen mij nog kent de Zo is het. in Matthijs koning was dit. En gisteren was het feest. En uh, ja, wij gaan naar... Uh, ja, Sander. En bedankt dat je mij hebt geblokt, schat. Ja. En tot, vioo, tot de klokjes van 7 uur. Mijn naam is hij Goedenavond. Bedankt dat je mij overal verwijderd hebt. Bedankt dat je mij hebt geblokt. Kijk hoe je stress hebt. Bedankt dat je mij die jij bent echt druk Ik hou ervan als welnis zichzelf opruimt Wat een geluk Scheelt mij weer werk, ik zit je in mijn zone. Jij leest verhalen, ik zet mijn kroon Je kan klikken, je kan wissen uit je lijst Maar niet uit je hoofd, dat is waar ik blijf Je doet stoer, maar je kijkt nog steeds anoniem in de schaduw Ik zie wat je leest, zeg mij Ik dans nu harder dan je ooit had. Hey. Jammer dat je mij niet uit je hoofd kan wissen. Ik blijf je achtervolgen in alles wat je doet. Wat je doet. Praat maar lekker achter mij rug, schat. Hey. Dan sta je goed om mij kont te kussen. Hey. Hey. Praat maar lekker achter mij rug, schat. Hey. Hey. Dan sta je goed om mij kont te kussen. Je familie doet mee. Je familie doet mee. Mijn page wel Jij zegt ik mis hem niet Iedereen lacht zacht Want elke move die ik maak Hou jij in de gaten Elke nacht Ik kom mijn naam in jullie kleine kring Ik ben de hoofdrol in jouw ding. Je kan doen alsof je klaar bent De stap die jij zet is wie jij echt was Je wist mijn nummer maar niet wie ik ben En elke nieuwe liefde Bedankt dat je mij hebt geblokt, gehad. Ja, lekker hoor. Sandoor, wij gaan verder met Jonge Wagner. En waarom ben jij gegaan? Ligt dromend in het gras. Ik weet nog hoe het was. Al het mooie komt weer bovenaan. Dragen door de wind en lachend als een kind Al mijn zorgen bloeien weg Alles voelt zo zacht, ik heb stiekem wel gedacht Dat dit niet eeuwig duren zal Ja, jij bent weggegaan, je hebt me laten staan Maar dat was mijn eigen schuld Dit niet eeuwig duren Ja, jij bent weggegaan Je hebt me laten staan Maar dat was mijn eigen schuld So fair dan, Django Wagner... ...en waarom ben jij gegaan? En dat allemaal hier vanaf de tolweg hierna... ...entertainen het uur tot de klok van 7 uur... ...met ondergetekende Fred Heij... ...en op uw, op uw radio... ...en speakers en waar... ...ja, waar dan ook... ...op televisie ook nog, in de auto... ...hé, hey, um, ...ja, we gaan nog een plaatje draaien... ...daarna gaan we eventjes bellen met Elias van Hees... ...de, de collega van... ...de andere omroep... ...ja... En dan gaan we het eventjes hebben over uh, zijn nieuwe uh, single. En uh, ja, uh, welke dat is. Ja. Het gaat in ieder geval over een taxi. Meer muziek, meer variatie. Met Entertainment for You. Zo is maar net. Dit is Stef Ekkel en Waarom Lieve Jongen. Waarom, lieve jongen, heb jij zo'n verdriet?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 Zoveel waarde, mijn eigen vlees en bloed. Dus we vechten ervoor We staan samen sterk En komen hier echt wel door Dan Stef Ekkel en waarom, lieve jongen, hier bij ZWM Zandvoort. En dat allemaal vanaf de tolweg 10 aan, natuurlijk. En aan de telefoon hebben wij uh, de, ja, de meneer die eigenlijk de taxi naar zijn ex nam. Ga, ga, <laughs> Elias, hele goede avond man. Hoe is het? Goede avond met Elias. Ja, nee, uh, goed als jullie me bellen. Dat vind ik altijd leuk. Ik ben vereerd. Ik kom uit Den Haag. En dat ja. is leuk dat uh, ook in Zandvoort uh, en omstreken... Uh, mijn liedje wordt gedraaid, dus ontzettend bedankt daarvoor en het, het gaat hartstikke goed. Ik ben een beetje uh, schor, dus ik doe mijn achternaam Eeraan nu. Van de... <laughs> ja, uh, dus ik, ik heb een klein verkoudheidje gehad, dus ik ja. ben ik van aan het herstellen. Maar nee, joh, het gaat verder goed en uh, ik ben een dankbaar mens. Dus, uh, ja, je, je, was ook nog, uh, je was ook nog geopereerd geloof ik, hè? of niet? Wat ja, was het? Dat, heb je goed, dat heb je goed. Ik heb een navelbreukoperatie gehad, vorige ja. weken terug. En daar ben ik ook nog, uh, natuurlijk ook nog niet vanaf. Nee. Dus was nog steeds een beetje voorzichtig doen Dus uh, is ook tijdens het optreden even opletten dat niemand uh, spontaan op me springt. Nee, ja. dat, uh, dat gaat om nog goed gelukkig. Ja, nee, gelukkig maar. gelukkig, ja. ik, ik bedoel, het wilde leven wat jij uh, leidt. Ja, ja, ja, dat is echt zo. Dus er uh, was dus van nog iemand van de bar af. Dus uh, ik was net op tijd, uh, ja, ja. Net op tijd weg. Ja, uh, ja, goed, uh, plat op de bek? Of, uh... Nee, nee, nee, nee. Maar nee. oh. wel even van, joh, dat gaat niet. Dus uh, je moet even wachten. Ja, ja. Hey. Hey, maar uh, ja, dit, dit nummer he, taxi uh, naar mijn leuk, ex. Wel. Ja, hij is leuk. Hij ja, is niet autobiografisch, maar begin, begin dit jaar, ja dat is toch belangrijk om erbij te zeggen, ja. zetten, maar begin dit jaar zat ik met Mihai in de studio, dat is mijn nieuwe producer, die heeft vroeger ja. uh, Mr. Props uh, groot gemaakt met Waves, ja. bijvoorbeeld, en ik wist niet dat hij Nederlandstalig ook kon, maar uh, ja, ik zei jongens, dit is wel een hilarisch nummer en ik ben ook twee jaar geleden uit elkaar gegaan, dus ik denk nou ja, om dan met dit nummer weer terug te komen, is heel grappig. Ja. En, uh, ik zeg, ja, dan moeten we wel eens een speer gaan maken. En dat hebben we toen in een week hebben we hem afgemaakt. Uh, die vocale, dat duurt nooit zo lang bij mij. Dat is vaak een half uur, uh, staat het erop. Ja. Maar daar moet hij natuurlijk helemaal de productiemolen in. En dan, uh, ja, en toen hebben we hem uh, gelijk aangeboden. Ook vanwege het carnavalseizoen en natuurlijk het uh, uh, seizoen. Dus, ja, ja hij, wordt, hij wordt echt veel gedraaid. Dus hij wordt heel veel uh, door de radiostations gedraaid... Er wordt veel gestreamd ook, dus uh, ja, ik ben er super, uh, super blij mee. Ja, maar ook, uh, ook gewoon de titel. De, de, de titel ja, zegt al ja. eigenlijk genoeg, hè? Ja, dat is een themaliedje. en ja. hè, daar heb ik niet zoveel van. Vaak is het thema gewoon feest, leeft lol en, uh, en dan uh, ja, is dit nummer wel leuk. Echt een thema-liedje, dus als er iets met een ex is, dan uh, hoop ik dat het liedje nog eens erbij gepakt wordt. En, <laughs> gepakt wordt en, uh, dat is toch een nou, beetje de bedoeling. Ja, toch? Ja, ja. ja. ja. Hé, hey, maar uh, ja, nou ja, je, je bent eigenlijk... Uh, uh, uh, ook, uh, zit je nog op de radio uh, regelmatig? Of, uh... ja, ja, vrijdagmiddag op, uh, op Den Haag ik ben nog steeds. Dus dat doe ik al vier jaar. Ja. Dat is ook ontzettend leuk om te doen. En uh, elke keer denk ik, ja, misschien moet ik er maar weer eens mee stoppen. En dan komt er weer iemand langs en ik denk, ja, het is toch bijzonder. Je kan, uh, je kan toch ook je jeugdhelden af en toe eens interviewen. Ja. Bijvoorbeeld. En, en uh, ja, het is toch leuk. En het is... Ik vind het ook belangrijk dat er een positief geluid is. Ja, uh, en Als je mij kan helpen, dan vind ik dat te gek. Ja, want uh, ja, ik, ik blijf toch. Eh, radio is toch een uh, fenomeen. Het is, het is voor mij uh, ja. ja, echt een echte hobby. Het is het medium wat er is. Ja, ja precies. Ja. En nee, voor mij ook. Maar het, is, het, is, het kost natuurlijk ook wel weer tijd. Maar het is wat je zegt: het is, het is een heel mooi medium. En uh, ook een manier om. Uh, om iets bij te dragen aan het grotere geheel. En dat, dat, is, dat is heel leuk om te doen. Ja, en sowieso aan de muziek natuurlijk. En uh, net wat je zegt. Ja. Uh, af en toe ontmoet je mensen. En dan denk je, ja, dat zijn toch wel uh, uh, leuke uh, personen. Precies, precies. En uh, ja, ik heb... Uh, Hans Klok uh, is geweest. Ja. En, uh, en zo. En dat, dat was natuurlijk gewoon echt fantastisch. Dus die ging toen in Scheveningen uh, zijn show doen. En daar kon hij bij mij over vertellen. Ja. En uh, ja, dat zijn nog wel bijzondere momenten. Ja, want ik, ik weet niet, zit er nou weer in Vegas, Vegas? Of, of, of wat was... Oh, oh, volgens mij, volgens mij ging hij in Nederland ook weer wel doen hoor. Dus oh, uh, okay. hij zegt best wel veel in Nederland. Maar het blijft toch bijzonder dat hij dan uh, ja, uh, uh, komt vertellen over alles wat hij heeft meegemaakt. Ja. En, uh, die man heeft een verschrikkelijk mooi verhaal. Dus uh, ja. ja. Ja, ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik kijk er eigenlijk wel een keertje naar uit om, om gewoon uh, ja, eventjes bij jou een keertje in het programma te zitten of zo. Ja. ja, dan regelen we dat toch een keer. Ja, nee, dat, uh, dat vind ik ja. wel leuk. Hè. Dan uh, wisselen we dat een keer tegen elkaar uit. Ja, toch? Ja, ga ik een keer bij mij en ik een keer bij jou. Ja, dat is prima, joh. Nou, deal. Gaan we regelen. Doen we. <laughs> ja, en uh, ja, dan kan ik ook altijd nog mijn eigen muziek opzetten. Dus het is ook ja. wel een extra reden om uh, op de radio te zijn. Dat ik denk, ja, ze draaien wel allemaal platen. Ja, ik... Ja, en, uh, en dan ja, ja, ik, afwachten als je weggaat of ze dat dan nog blijven doen. Ja, ja, ja. Ik draai nog regelmatig inderdaad wat singeltjes voor jou. Leuk, dus uh, Ja, die, die ik hier dan hier op cd heb staan. Ja, te gek. Ja, ja ik, ik, ik vind het uh, een beetje feest, ja. Ik, ik ja nee, dat vind ik ook belangrijk het moet plezier uh, geven het moet vrolijk zijn het moet er ook een beetje een, een kleine uh, afleiding zijn van alles wat er speelt en uh, de muziek maakt mensen heel gelukkig ja. meestal soms maakt het mensen ongelukkig ja, maar, hangt ja ervan nee, af. dat is dat is gewoon uh, ja, wat ik er mooi aan vind dat je toch uh, ja het is het is ja, ook een dat beetje dat afhankelijk, je afhankelijk je... te brengen letterlijk en figuurlijk ja. Ja, het hangt ook een beetje van je stemming af natuurlijk hè ja, ja, ja, daarom. En uh, als je heel uh, treurig in muziek gaat draaien, dan word je vanzelf treurig. En het omgekeerde is ook waar. Als je gaat zitten lachen, dan word je vanzelf vrolijk. Ja. Dus, dus dat, is, dat is heerlijk eigenlijk. Dus dat is ja. Een keer. Nou ja, ik, ik ben dan uh, een man die uh, ja, toch wel uh, uh, van ballads houdt. Weet je, goede, goede ballads. En dan mag ja. het, uh, dan mag het uh, soul zijn. En, uh, weet je, het moet wel... Uh... Ja, dat prachtig, man. Ja, ja, heerlijk. Maar, ik hou daar ook van. Ik ja. hou uh, helemaal niet van de muziek die ik maak zelf, om te luisteren. Nee. Dat is wel grappig. Dus nee, ik hou echt van. Op... Ja, ja, nee, nee, ik snap het. Ik hou ook van metal en, en, en van klassiek. En, uh, en ik ben natuurlijk ook een beetje een vreemde eend in die, uh, in die wereld van volkszangers. Omdat ik toch uh, dan een tikkeltje elitair ben misschien. Ja. Maar ik, ik ben juist heel erg van onder de mensen. En, en, maar ja, binnen die volkszangerscultuur uh, ben ik wel een vreemde eend. En dat vind ik heerlijk ook. Ja. Dus dan, uh, dan snappen ze lekker niks van me. En dat, dat vind ik fijn. Ja, dat moet ook. Ja, ja, en dan ik, doe ik gewoon ik, lekker mijn dingen en uh, ik geniet ervan. En, uh, weet je, ze kijken mij ook uh, raar aan als ik zeg van, joh, uh, draai van mij andere Hazes. Ja. Weet je, maar uh, ja, ze kunnen voor mij ook YouTube draaien, snap je? Nou, daarom, ja. En ik, uh, het maakt mij ook gewoon niet uit, weet je. Ik doe uh, wat ik gelukkig van word. Ja. En, uh, en, uh, en het respect is er wel, hoor. Dus het is helemaal niet dat dat er niet is. Maar uh, ja, ze krijgen toch helemaal, niet helemaal hun vinger erachter van... Uh, hoe dat nou bij mij allemaal werkt. En ik doe gewoon lekker mijn eigen dingen. En uh, dat vind ik heerlijk. Ik doe dat graag. Ik vind het echt lekker. Ja, Hoe is het eigenlijk afgelopen met de nachtburgemeester? Ik ben derde geworden. Ah nou ja, nou. toch in ieder geval goede derde. Nou, dat. En de DS7, mannen en vrouwen mee. Ja. En uh, ja, ik was natuurlijk een beetje de, de uitdager wel. Maar er was nog een andere jongen die ook in de wijken goed zat, waar ik uh, groot in ben. Ja. En uh, die had nog net iets beter gedaan. En die werkt ook in de horeca, dus dat moet misschien ook nog wel de doorslag geven. Maar ja, het was een hele mooie ervaring. En ik heb nog nooit zo'n goedkope advertentiecampagne uh, gehad. Dus uh, ja. ik word, word sindsdien superveel herkend en zo is echt raar. Dus je ben je heel veel op televisie en dan. Of heel veel wat ook wel mee, maar gewoon regelmatig. Ja, regelmatig in ieder geval. Ja, en ja. dan en dan doet dat heel weinig. Dus dan merk je echt de kracht van herhaling. Maar als je dus de stad volhangt met posters met jouw kop erop, dan ken ik. Ja, we, misschien dat mensen dan. Dat het kwartje valt of zo. Dus dan denk ik, oh ja, ja, die jongen die heb ik daar gezien. Oh ja, oh ja, oh ja. ja. Ik denk dat het zo werkt. Maar op een gegeven moment, ja, in één keer, overal was het. Uh, Elias, Elias. Ja, dat is, was natuurlijk voor mij wel positief. Ja, en uh, natuurlijk uh, het medium uh, TikTok, hè? Dus. Ja, dat moet ik nog, uh, want, daar ben ik nu weer mee bezig. Dus ik heb nu allemaal, allemaal van die performerstakes genomen. En, en ik zit echt op een half miljoen bereik. Ja. Dus dat is. Uh, een half miljoen heeft dit liedje al gehoord. Dus dat is echt gek. Ja, nee, we, gaan, we gaan in ieder geval ook uh, draaien. Heel leuk. Voor de Zantwoorders en alles in omtrek richting ja, langs de kust en noem maar op. Ja. Amsterdam, ja ook nog. Ja, ja top man. Hé, hey, ik zou zeggen, nou ja, de afspraak staat en uh, ja wij gaan, uh, wij gaan hem hier draaien. Dus als jij hem aan wil kondigen, graag. Superleuk. Nou, heel graag mensen. Um, leuk dat je luistert naar Zandvoort uh, FM. Dit is een nieuwe single van Elias van Hees en die heet Taxi naar mijn ex. Hey, dankjewel, Elias en uh, goed, goed paasweekend, hè? He. Het van hetzelfde. Oké, okay, hey, dankjewel. Hoi. Hoi, hoi. Hoi, hoi. hoi, hoi. Het was kwart voor drie, ik had te veel gedronken. Mijn hoofd zat vol, en mijn hart was diep gezonken. Na mijn ex, wat een domme domme zet. Ze zei: Me wat doe jij nou hier? Ik zei, ik ben niet door het bier Maar zij had net een nieuwe schat. Hij stond te mij en ik ging plat Ik nam een taxi naar mijn ex. Waarom heb ik nou niet beter opgelet Maar ik heb nog een ex. Misschien wordt dat een mooier verhaaltje. Waarom zou ik nu stoppen? Want ik. Dus ik riep naar de taxi, rij maar door naar huis. Taxi naar mijn ex, wat een domme domme zet. Ze zei: me: Wat doe jij nou hier? Ik zei: Ik ben niet door het bier, maar zij had net een nieuwe schat. Hij stond aan mij en ik ging plat. Ik nam een taxi naar mijn ex, waarom heb ik nou niet beter opgelekt? Ja, dat was hij dan: Een taxi naar mijn ex. En dat allemaal gezongen door Elias van Hees. Wij gaan naar een George Baker cover remix. En dat allemaal Baby Blue. Goedenavond, N220 uur tot de klokjes van 7 uur. En uh, ja, Dus we hebben nog een uh, lekkere kleine 10 minuten. Dus kunnen we nog uh, wat, uh, wat plaatjes draaien. Ik zou zeggen, blijf er nog even lekker bij. En dat allemaal op die 106.9. DAB Plus 9A dat allemaal Amsterdam en de, hier de kustomgeving she, me today, she won't come back to stay that she only comes to Yeah De titel van deze plaats van. Uh, ja, de destijds uh, George Baker, maar dan in een nieuw jasje gegoten. De cover remix. En wij gaan naar Jannes. En hij hebben het over. Adio. Amore. Adio. En ten is van YouTube tot de klok is voor 7 uur of 5 minuten. Dus uh, ja, hé, helaas is dit, dit zit er alweer op. Mijn naam is haar Goedenavond.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 Gaan schrijven. Dit afscheid, dat is maar voor eeuwen, Dus droom nu in tranen. Adios, amor, adios. Ik kom terug. 14 dagen met jou was een groot feest. Zo was mijn vakantie nog nooit geweest. Toen kijk me nog. Zou de zon voor ons voor altijd gaan schijnen. Beste iedereen, jullie daar thuis in de stoel, achter glas. Ik voel nog steeds jullie ogen zoals daar straks. Hier in de studio naast twee uur gelachen, twee uur verhalen gedeeld. Ja. Het zit weer op. Nu is het stil in mijn hand. Dit was het weer, twee uurtjes uh, entertainer view. Ik zou zeggen bedankt voor het luisteren, bedankt voor het kijken. En graag tot volgende week. Ik zou zeggen tot dan. Geniet van, uh, van deze paasweekend en uh, het dagje extra vrij lekker. Ja. Ik zou zeggen tot volgende week en uh, maak er wat moois van. Tot dan. Goedjes. Uit af. maar dit voelt als begin, volgende week zijn we weer hier De lampen doven langzaam, maar jullie namen blijven in dit licht Ik zie nog schaduwen bewegen, als een spoor van wat er is geweest Heb een mooi weekend Wees een beetje zacht voor elkaar. Als het soms donker wordt buiten, hou dit warme uur in je hart. Dank je wel voor het luisteren, voor elk gezicht achter het scherm, voor elke glimlach. Dit is ZFM.